Vijf uur. Dit is Radio 1. Met Bert van Sloten. Hele middag. Zometeen in het NOS Radio 1-journaal... hebben we het natuurlijk over de arrestatie van het gewelddadige duo in Duitsland. Mark Visser heeft het laatste nieuws daarover in het NOS-journaal. Ze zijn gearresteerd in een hotel in Schwerte. Dat is bij Dortmund. Dat heeft de Duitse politie gezegd tegen de NOS bij de arrestatie is geen geweld gebruikt... en er zijn geen gewonden gevallen. Er is volgens de Duitse politie wel een vuurwapen gevonden. Volgens NOS-redacteur Thijs Pierenman... richten de twee zich vooral op campings en vakantieparken. Daarom ging de politie ervan uit dat ze zich zouden ophouden... in een recreatiepark, een camping in de grensstreek. En daarom hebben ook alle mensen, alle eigenaren van recreatieparken... daar een waarschuwing voor gekregen. Ja, een hotel is wat minder anoniem, zou je zeggen. Er werd al vermoed dat de twee in Duitsland waren. Een vluchtauto is vanochtend gevonden in Münster. Die auto was maandag door de twee gestolen van een gezin in Enschede. Dat gezin werd korte tijd gegijzeld. De vader werd meegenomen en vlak over de grens vrijgelaten. De Syrische staatsmedia melden dat het leger in Damascus 175 rebellen heeft gedood. Ze liepen in een hinderlaag in een buitenwijk. Het staatspersbureau Sana zegt dat de aanval bij zonsopgang werd ingezet. De meeste gedode opstandelingen zouden leden zijn van Al-Nusra... een aan Al-Qaeda gelieerde beweging. De Syrische oppositie bevestigt dat er een aanval was... maar meldt dat er zo'n 70 doden zijn gevallen. De opstandelingen hebben de buitenwijk al lange tijd in handen. Staatssecretaris Teven is niet onder de indruk... van de uitspraken van ChristenUnie-leider Slob. Die dreigde gisteren de steun van zijn partij... aan verschillende kabinetsplannen op te zeggen... als illegaliteit strafbaar wordt. Maar Teven gaat door met zijn wetsvoorstel. Ik neem bar en ik hoor wat hij zegt en het zit in de procedure... en we wachten op de antwoorden uh, uit Europa op een aantal vragen... en dan ga ik door met het wetsvoorstel en misschien voor de zomer... en als de antwoorden niet op thuis zijn na de zomer. Slop ergerde zich met name aan een uitspraak van Teven begin deze maand... dat na het zuur van het kinderpordon het zoet zou komen... in de vorm van het strafbaar maken van illegaliteit. Op het Oekraïnse schiereiland De Krim lopen de spanningen op... tussen aanhangers en tegenstanders van de nieuwe leiders in Kiev. De politie probeert de twee groepen uit elkaar te houden. Russische media melden dat president Poetin militairen in het zuidwesten van Rusland... in een hogere staat van paraatheid brengt. Voor het gebouw van het regionale parlement hebben zich duizenden mensen verzameld. Daar wordt later vandaag gedebatteerd over de politieke omwenteling in Kiev... waarbij president Janukovic is afgezet. Op Schiphol is een man aangehouden die nog een boete van bijna 3 ton moest betalen. De Nederlander werd vlak voor een vlucht naar Afrika door de Marseuse aangehouden. Volgens justitie had hij geld met criminele activiteiten verdiend. Nog stond hij gesignaleerd voor inbeslagname van zijn Nederlandse paspoort. Omdat hij het geld niet kon of wilde betalen is de man vastgezet. In Duitsland is een auto tegen het hek van het kantoor van bondskanselier Merkel gereden. Niemand raakte gewond en het hek staat nog overeind. Volgens de politie reed de bestuurder van de Volkswagen erg langzaam. Ongeveer 10 km per uur. De man van 48 had op de zijkant van de auto geschreven... dat er een einde moet komen aan klimaatverandering. En op de andere kant stond een liefdesverklaring aan zijn vrouw. De man is meegenomen naar het politiebureau. Dan het weer. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af... en het is op de meeste plaatsen droog. Later in de nacht neemt in het westen de bewolking weer toe... Morgen wordt het 8 of 9 graden. Er trekt weer een regenzone over het land... met ochtends nog wat zon in het noordoosten. Vrijdag en in het weekend vallen er nog wel buien. Maar er is ook af en toe zon. Wijnald Swaan bij de ANWB. Wat heb je te melden? Ja, van een echte avondspits is geen sprake, dus eigenlijk maar weinig. Ten noorden van Amsterdam staat het nog wel even stil op de A7 richting Hoorn... voor de afrit Weidewormer 4 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk, maar de rijstroken zijn weer vrij... A15 van Gorkum naar Rotterdam staat 5 kilometer file bij hardingsveld giessendam Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En we zien een wat langere file op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel, 6 kilometer. U hoort zo de politie over de arrestatie van het gewelddadige duo. Als ik later een hond heb, kan ik zelf boodschappen doen. Uw spaargeld kan haar wereld veranderen.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 Kijk op autovoorderzaak.nl hey, feest in Zwolle. Daar worden de broers Mulder gehuldigd... voor hun topprestaties tijdens de Olympische Spelen. In Zwolle is verslaggever Mark Hamer. Ja, waar de huldiging is begonnen. Erwin Wennemars staat op dit moment op het podium. En hij gaat aankondigen dat Michel Mulder, Ronald Mulder... en niet te vergeten Lotte van Beek zo meteen het podium opkomen. Het NOS Radio 1-journaal. Met Bert van Sloten. De arrestatie van de twee voortvluchtige Nederlandse criminelen is zonder geweld verlopen. De Duitse politie vond ze in een hotel in Zwerte, ten zuidoosten van Dortmund. Het Krassewski is van de landelijke eenheid van de nationale politie. Meneer Krassewski, wat kunt u vertellen over de aanhouding van de twee? Ja, de aanhouding in het hotel in Zwerte is uh, eigenlijk uh, prima verlopen. Uh, zonder geweld. De twee zijn, uh, ja, zijn eigenlijk makkelijk aangehouden, laat ik het zo maar zeggen. Gelukkig. Want ze waren natuurlijk op alles voorbereid, ook in Duitsland. Maar dat is, dat is goed gegaan. Want ja, het is op zich opvallend, want we hebben de afgelopen dagen steeds gehoord... dat ze extreem gewelddadig zouden zijn. Nou, ja, dat is ook gebleken. Op de manier waarop ze dus bij verschillende incidenten zeg maar, met de slachtoffers zijn omgegaan. Dus daarom moesten wij rekening houden dat deze mensen nergens voor zouden terugdijzen. Dat dus ze dat ook bij een aanhouding zich zouden verzetten met wapens... Alleen gelukkig is dat uh, uh, niet uitgekomen. Nee, hoe is de politie zo op het spoor gekomen? Nou, dat is uh, zoals we de afgelopen dagen ook hier in Nederland uh, uh, gewerkt hebben. Vooral uh, met hulp van de burger. We hebben heel veel tips gekregen. We hebben hier in Nederland, maar ook in Duitsland kregen ze tips. Dus er, was natuurlijk, er werd uitvoerig gezocht in Nederland en ook in Duitsland. En met de hulp van die burger... Dus met een tip zijn ze bij die mensen uitgekomen. Ja, want uh, het laatste spoor, dat leidde naar die auto. Die auto werd gevonden, maar die werd niet in de buurt gevonden... van de plek waar ze uiteindelijk zijn aangehouden. Nee, daar dat er weer heel veel kilometers tussen. Dus op een of andere manier hebben ze zich toch weer weten te verplaatsen. Nou ja, ze hadden waarschijnlijk nog geld. Dus of ze dat nou met het openbaar vervoer of met een andere auto... dat is op dit moment nog niet duidelijk. Maar ze zijn in terecht terechtgekomen. Daar uh, is een oplettende burger geweest die... Uh, die de beslissende tip heeft gegeven aan de Duitse politie. Ze zijn aangehouden en inmiddels weten we ook... dat ze 100% zeker geïdentificeerd zijn als van de ploeg en Birkan. Ja, ze zijn het. Is de Nederlandse politie trouwens nog betrokken geweest bij de aanhouding? Nee, bij de aanhouding zijn we niet betrokken geweest. Maar hoe is het trouwens in Duitsland gegaan? Want in Nederland weten we dat ze een spoor van geweld achter zich hebben uh, gelaten. Hebben ze in Duitsland ook nog iets op hun kerfstok? Nou, daar is tot op dit moment in ieder geval niks van bekend... Uh, uh, ja. We moeten afwachten of daar later nog meldingen van komen. Maar op dit moment gaan we ervan uit dat dat niet gebeurd is. Nee, blijven ze in Duitsland of komen ze naar Nederland? Hoe gaat dat? Nou, Het is de bedoeling dat, dat zij natuurlijk via de officiële weg... Uh, via verzoek vanuit uh, het Openbaar Ministerie aan Duitsland... dat die mensen dan weer naar Nederland komen. Ja. En om hier natuurlijk terecht te staan voor de, voor de gevallen... voor de misdrijven die ze hier gepleegd hebben. Ja, want ik kan me voorstellen dat de politie, uh, ook de Nederlandse politie... heb ik het dan over, ze graag nu ook wil spreken. Moet u dan eerst alle informatie aan de Duitse politie overdragen? Hoe werkt dat? Nee, het onderzoek dat vindt uh, verder hier plaats. Uh, maar dat zal pas verder plaatsvinden als ze uh, verder kunnen spreken met hun dat zal pas plaatsvinden als we hier in Nederland zijn. Ja, en voorlopig blijven ze dus in Duitsland in bewaring... totdat het formele verzoek is ingediend. Zo moet ik het zien. Ja, ja inderdaad, voordat al die formaliteiten rond zijn. Maar dat hoeft niet zo gek lang te duren. is nee. ze bewapend uh, op het moment dat ze gearresteerd werden? Dat is mij niet bekend. Dat heb ik nog niet van de Duitsers geloven. Nee, want eigenlijk weet u ook niet meer dan wij op dit moment weten. Tenminste niet over wat ze bij zich hadden. Nee. En hiermee is de zaak af. U zoekt niet nog naar handlangers of iets dergelijks. Deze twee, die had u in het vizier, die moesten gearresteerd worden? Nou, het, het, het, het onderzoeken naar die verschillende feiten, die zijn nog in volle gang. Daar zijn nog teams mee bezig in, in de verschillende regionale eenheden. En, en daar zal moeten blijken of daar, maar goed, uit... uit de zaken die naar boven komen uit de verhoren... en, en alle uh, aanwijzingen, of daar ook nog anderen bij betrokken waren... maar tot op dit moment uh, lijkt het dan niet op. Goed. Ik dank u vriendelijk voor het gesprek, meneer Krasinski... van de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Graag gedaan. Nederlands avondje bij de Champions League vanavond. Wesley Sneijder treft zijn oude coach Mourinho... en Klaas-Jan Huntelaar, van Schalke, neemt het op tegen zijn oude club Real Madrid. Huntelaar is trouwens weer helemaal hersteld. Ik ben fit. Ik heb vijf uh, en een halve maand gerevalideerd, zoals iedereen weet. Ik moet zeggen, de eerste wedstrijd ging heel erg goed. Die tweede en derde was iets minder, maar het is normaal als je een tijdje eruit bent geweest. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd gaat het weer In Oekraïne leidt de onrust op, nu in het zuiden van het land, op het schiereiland De Krim. Rusland-kenner en NRC-redacteur Hubert Smees gaan we mee praten. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er allemaal aan de hand? op de Krim, eh, hebben de Krim-Tartaren de kans aangegrepen... die de revolutie in Kiev biedt aan hen, aan de Krim-Tartaren... om eh, afscheid te nemen van Rusland. De Krim-Tartaren hebben zich altijd eh, vernederd gevoeld door de Russen. Ze zijn in 1944 door Stalin en mas gedeporteerd naar Centraal-Azië... wegens zogenaamde of misschien echte collaboratie met Nazi-Duitsland. En die zijn nog steeds een minderheid op de Krim... die ook gediscrimineerd wordt en in, zeker in een armere eh, omstandigheden leeft... Um, en die staan nu voor het parlement. Ja. En die krijgen bezoek ja. van, uh, van uh, Russen. Want de Krim is in essentie... Een Russisch gebied. Ja, want dat horen we, hè? dat die Russen en die uh, Krim-Tataren tegenover elkaar staan. Die Krim-Tataren mochten uh, na de afscheiding uh, weer terug, uh, heb, heb ik begrepen. Nee, die mochten al iets eerder terug, al tijdens de laatste jaren van de Sovjet-Unie. En die zitten daar, die woonden uh, eerst in een soort van holen en, en, en in een bidonville. Die wonen nu wat beter, maar het is nog altijd vrij slecht. Uh, maar de Krim is vooral, uh, zoals ik zei, een Russisch gebied. De Russische Zwarte Zeevloot ligt er. Er wordt het Russisch gesproken. Uh, het is ook altijd een Russisch gebied geweest. Het is min of meer toevallig bij de voormalige Sovjet-Republiek Oekraïne gevoegd en daar gebleven. Ja, maar waar, je zegt min of meer uh, toevallig. Hoezo uh, toevallig? Is daar helemaal niet over nagedacht toen? Uh, nou, toen bestond de Sovjet-Unie nog in 1954. Toen was Grootshov net aan de macht en die gaf de krim als cadeautje aan Oekraïne. Wegens, ik, dat voert een beetje te ver voor dit programma misschien. Maar wegens een historische keuze van een Tataren hetman voor Rusland... in 1654, 300 jaar eerder. Kijk aan. Ja, wie de geschiedenis kent, weet hoe het heden gaat. Hè. Zo is het uh, allemaal. Hubert, toch? Ja. Maar goed, dat is de, de, de Russische invloed uh, op, uh, op de Krim. En nu staan ze tegenover elkaar. En Moskou laat ondertussen ook zeggen... Uh, dat er maatregelen komen om de belangen op de Krim te beschermen. Ja, de, de Russen hu huren daar in Sebastopol, Sebastopol zeggen wij. Uh, de marinebasis. Daar ligt hun Zwarte Zeevloot, zoals gezegd. En ze hebben uh, aangekondigd dat de uh, Zwarte Zeevloot zich zal beschermen. Uh, dat is misschien toch vooral ook een beetje uh, hoera-patriotisme. Om te laten zien van, we staan paraat. Net zoals in het noorden van de Oekraïne... in het westen en centrale deel van Europees Rusland... nu legeroefeningen gaan houden. Uh, maar het signaal is heel simpel. Ze zeggen, als jullie met je vingers aan onze vloot komen... dan schieten we terug. Ja. Maar goed, ondertussen zegt Poetin ook. Van nou, ik uh, hou een legeroefening en die houdt hij langs de grenzen van Oekraïne. Ja, uh, dat is denk ik uh, hetzelfde signaal. Vergeet niet, de Russen hebben zich, voelen zich ongelooflijk bedonderd. Uh, vorige week vrijdag is er een akkoord gesloten waarin stond dat. Uh, uh, Janouko is gewoon president zou blijven, zei het met veel minder macht... en dat er verkiezingen zouden komen in december. En binnen 24 uur, wat zeg ik, binnen 12 uur was dat akkoord aan duigen. En was er een hele nieuwe regering, een hele nieuwe machtsstructuur in Kiev. En de Russen voelen zich bedonderd. Alleen, ik denk, ik kan niet in hun hoofden kijken... maar ik denk dat ze nu proberen om zichzelf te herstellen... en te kijken wat hun mogelijkheden zijn. Omgekeerd trouwens hmm. is de Oekraïnse macht op de Krim ook vrij terughoudend. De minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd... dat ze niet met alle macht gaan zoeken naar Janukovic. Want die zou op de Krim zijn. In de buurt van, of misschien wel op, de Russische vloot. Daar in Sevastopol. Um, maar de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken in Kiev heeft gezegd... wij zullen niet alles op alles zetten om hem te vinden... om de situatie op de Krim niet te provoceren. Anders gezegd om niet olie op het vuur te gooien. Maar is het denkbaar dat de Krim uh, zich afscheidt... en uh, aansluit bij uh, de Russische federatie? Ja, dat is zeker denkbaar. De Krim is al een republiek binnen de Oekraïense staat. De enige deelrepubliek die Oekraïne heeft. Uh, het is een bijna volledig uh, Russisch sprekende uh, bevolking. Althans de elite is op Rusland georiënteerd. En is ook etnisch Rus. De Oekraïners die zijn er allemaal de laatste twintig jaar pas gekomen. Uh, dat is zeker denkbaar. Ja. Maar ik weet niet of uh, Rusland dat zo graag wil. Want uh, Rusland vindt het misschien goedkoper... Ja, Sorry, het gaat om geld. Maar ja. ook goedkoper om die basis uh, voor niet te veel geld te huren... dan om... Van verantwoordelijk zijn voor het hele gebied. Want de Krim is arm, bij de Krim moet geld. Kiev betaalt geld aan de Krim en niet omgekeerd. En hebben die rijke Russen, want dat had je in de tijd... van de Sovjet-Unie natuurlijk nog, uh, ook allemaal van die buitenhuizen... Datja's? Ja, zeker, in Yalta. Uh, maar dat zijn uh, rijke Russen mede omdat ze geen belasting betalen. Dus ik denk niet dat ze dat willen, zullen doen als de Krim wel bij Rusland komt. <lacht> Daar zit ook weer wat in. Gaat ook om geld. Dankjewel, Hubert. Hubert Smees was dat. Wijnand Zwaan, uh, het stelt niet veel voor, maar toch een paar files. Een paar files, maar er is ook maar weinig wat eruit springt eigenlijk. Ook uh, wel goed nieuws op de A7, Zaandam richting Hoorn. Daar zijn alle rijstroken weer vrij bij de Alfred Weidewormer, na een ongeluk. En we zien een wat langere file op de A58, Eindhoven richting Tilburg... bij Oorschot, 4 kilometer. In de ochtend en avondspits, het LOS Radio 1-journaal. In Den Haag noemen ze het het bommetje van Ari Slop. Moeten we er even over praten? Want gisteren dreigde de leider van de ChristenUnie zijn handtekening onder allerlei akkoorden met het kabinet weg te halen. als illegaliteit strafbaar wordt. Het kabinet heeft zonder de ChristenUnie geen meerderheid voor veel financiële plannen, vooral niet in de Eerste Kamer. Dus Slop's uitspraak trok de aandacht. Wilma Borgman, goedemiddag. Hey Bert, hoe staan we ervoor? Nou, je zou verwachten dat ze diep geschokt zijn bij VVD en PvdA... want het was natuurlijk nogal een verneinigd regiment van sloppen. want het zou betekenen dat het kabinet de daadkrachten... die ze met het hersakkoord nou net hadden binnengeharkt, weer zou zien verdampen. Maar nee hoor, geen geschokte reacties. PvdA en VVD wilden het vuurtje vandaag niet opstoken... Gezijlstraf van de VVD liet heel koeltjes weten... dat hij ervan uitgaat dat slop de gemaakte afspraken nakomt. En bij de PvdA hebben ze er helemaal weinig woorden aan vuil gemaakt Daar wilden ze niet op de kwestie ingaan. Dat ligt natuurlijk voor hen ook heel lastig... vanwege de weerstand te, tegen de illegaliteit in hun eigen achterban. Althans tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Mm. En wat VVD en PvdA helpt, is dat het nu recess is. Dan kan nu ze wat makkelijker van de radar blijven. Geen vergaderingen in de Tweede Kamer, dus hoeven ze niet op te draven. Maar Bert, ik voorspel je dat dat morgenavond anders wordt. Want dan begint de campagne voor de gemeenten op stoom te komen. Er is een verkiezingsdebat bij Pauw en Witteman. Arie Slob zal er niet bij zijn, maar um, Zelstra en Samson wel... heb ik begrepen, dus daar horen we vast meer. En de geest van Arie Slob zal er vast rond waren. Ik kan het je voorspellen. Ja. En de staatssecretaris, want ja. dan gaat het tenslotte lot om teven... begrijpen de laatste uren, dat hij gewoon doorgaat... met wat hij al van plan was. Ja, de ChristenUnie mag vinden wat ze wil, tegenstemmen als ze dat willen... maar dit voorstel staat in het regeerakkoord. Het is een uitruil geweest tussen de VVD en de PvdA... want voor de VVD is het belangrijk dat illegaal verblijf in Nederland strafbaar wordt. Daar tegenover staat het kinderpardon voor de PvdA weer heel belangrijk. Dat gaat over asielzoekerskinderen die uh, juist wel in Nederland mogen blijven. Uh, een uitruil en daar gaat Arislop Lop niet over. Maar Fred Teven wel, luister maar. Nou ja, we hebben twee regeringspartijen, die hebben Partij van de Arbeid en VVD. Die hebben samen een regeerakkoord. En volgens mij is dat de stand van zaken op dit moment. Het loopt altijd een beetje op in verkiezingstijd. En na de verkiezingen wordt het weer wat minder. Hè? Er komen verkiezingen aan, dus vandaar deze hoge toon. Ik neem bar en ik hoor wat hij zegt.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 Uh, uit Europa op een aantal vragen. En dan ga ik door met het wetvoorstel. En misschien voor de zomer. En als de antwoorden niet op thuis zijn na de zomer. Ja, Aris Lop mag vinden wat hij wil. Dreigen wat ja. hij wil. Maar het even gaat gewoon door. Klinkt lekker lakoniek. Ja. Nou ja, um, hij klinkt misschien heel beheerst. Uh, nee hoor, hij voelt zich helemaal niet onder druk gezet. Uh, zei hij ook nog. Maar toch, uh, tussen die koele regels door waren er wel wat kleine uitbarstingjes Die toch doen vermoeden dat hij uh, niet blij is. Het loopt altijd op in verkiezingstijd, hoorde je hem net zeggen. Uh, hij zei ook nog, hoezo komen ze daar nu ineens mee? Het is vertraagde boosheid. Maar naar buiten toe was hij heel koeltjes. En dat kan niet makkelijk zijn. Want bedenk even Bert dat even voor het wetsvoorstel... de ChristenUnie helemaal niet nodig heeft. In de Tweede Kamer heeft hij de VVD en de PvdA achter zich. En in de Eerste Kamer heeft hij ook de PVV aan zijn zijde. Het is misschien een beetje ongemakkelijk een meerderheid. Maar wel een meerderheid. Dus zonder de ChristenUnie ook. En dat maakt het misschien ook wat makkelijker om koel cool te doen. Maar er, er is natuurlijk nog meer hè, aan de hand. Voor slop is het niet. Alleen uh, verkiezingstijd uh, dat hij er nu mee komt. Het zit hem echt dwars. Het zit hem echt dwars. Waar ze bij de ChristenUnie naar verwijzen... is een optreden van Fred Teven bij een debat... dat uh, door de Volkskrant werd georganiseerd... een week of drie geleden. Uh, dat was in de Rode Hoed in Amsterdam. En daar sprak Teven op een onacceptabele manier... over mensen, vond Arie Slop. Hij had het over eerst het zuur, het kinderpardon... en daarna het zoet, namelijk dat illegale strafbaar worden. Nou, ik heb dat quoteje even opgezocht... omdat het voor de ChristenUnie zo belangrijk uh, is. Teven zei toen drie weken geleden over die twee Opdrachten die hij als staatssecretaris heeft, het volgende. Ik heb wel gedacht: waar ga ik nou mee beginnen? Ga je nou beginnen als staatssecretaris van de VVD op deze portefeuille met het uh, realiseren van de strafbaarstelling van de illegaal verblijf? Of ga je beginnen met het kinderpardon? Eerst het zoet, dan het zuur. En Ik heb er heel bewust uh, voor gekozen in mijn geval dan eerst het zuur te doen en daarna het zoet. Ja. Ja, u zegt dat zo, zo, zo zwart-wit ligt het niet. Maar uh, ik heb er wel voor gekozen om te beginnen met dat kinderpardon... en niet te beginnen met die stroopbaarstelling illegaal verblijven. Ja, het is een tikje genuanceerder dan Aris Lop het gisteren nog zei. Uh, Teven heeft die drie weken geleden de terminologie zoet en zuur niet zelf bedacht. Maar goed, hij heeft hem wel overgenomen. Hij neemt het over. Ja, ja, hij had er ook afstand van kunnen nemen. Dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Uh, en deze termen van drie weken geleden. En bovendien ook nog een interview in de Telegraaf van de afgelopen zaterdag... waarin hij mm -hmm. dat nog eens herhaalde. Uh, die twee dingen hebben slop ertoe gebracht om gisteravond uh, deze streep te zetten, om het maar zo te zeggen. Met alle gevolgen van dien en uh, we gaan er meer over horen om te beginnen in dat verkiezingsdebat. Dankjewel Wilma, Wilma Borgman was dat. is natuurlijk ijzersterk. Ze hoort de boodschap aan zichzelf op de radio. Melissa Etheridge was dat. Sport. En binnengekomen is Arno van Meulen. We gaan het hebben over Klaas-Jan Huntelaar en Wesley Sneijder. Want die treffen vanavond op het voetbalveld oude bekenden in de Champions League. Huntelaar neemt het met Schalke op tegen zijn oude werkgever Real Madrid. En Wesley Sneijder die staat met Calata Sarai tegenover Chelsea. De ploeg van zijn oude trainer José Mourinho... Hij kent hem heel goed. Arno, oh uh, is er nog steeds een sterke band tussen Sneijder en Mourinho? Sterke band is misschien wat overdreven, maar er, er is al wat sms-contact. Uh, afgelopen jaar speelde Sneijder met Galatasaray tegen Real, waar Mourinho ja. toen nog trainer was. Hij verloor. Uh, Sneijder althans, maar scoorde wel nog in de thuiswedstrijd. Maar toen waren ze eigenlijk al uitgeschakeld, want ze verloren uit met 3-0. Hij is een keer weer eens kijken naar een wedstrijd waar Sneijder speelde. Toen was hij een beetje aan het scouten om Mourinho. En toen zag Sneijder hem en dan, ja, dan zwaait hij als een kind naar hem. Dus uh, er is wel wat. Sneijder heeft wel eens gezegd dat uh, uh, Mourinho en Van Gaal... dat hij die twee mensen ook heeft gevraagd... wat ze vonden van zijn keuze om naar Turkije te gaan. Dus dat zegt wel iets, dat er twee peetvaders zijn. Beide zeiden toen van dat moet je doen. En dat heeft hij toen ook gedaan. Ja. Hoe schat je trouwens de kans in vanavond van tegen Chelsea? Ja. Toch niet zo groot. De laatste keer in 1999... werd het 5-0 voor Chelsea. Maar dat was echt wel een heel goed Chelsea. Um, Galatasaray, Turkije. Tweede achter Venerbahçe. Een aardig elftal. goede spitsen. Verdedigend waren ze zwak in de Champions League. Ze verloren thuis. Ik dacht ook, ja, met 6-1 van Real Madrid... de eerste wedstrijd. Uiteindelijk kwamen ze wel door in de pool. Nou ja, ze we schakelen wel Ju Juventus uit. Dus zeker. Door Wesley Sneijder. Die gekke wedstrijd die eerst afgelast was, was. in die sneeuw. Die sneeuw, ach, want... ongel sneeuw? Wat is dat eigenlijk? Hagel. <laughs> maar um, ja... Chelsea heeft betere kansen. Ik heb Chelsea pas nog een keer gezien... bij Manchester City in de competitie. Toen speelden ze ontzettend sterk. Uh, fysiek heel goed, heel gemotiveerd. Uh, John Terry, daar denken wij altijd van... dat is toch over en uit, speelt dit seizoen alles... en speelt heel sterk in de defensie. Uh, Hazard, de Belg, die echt briljante wedstrijden speelt. Nou ja, laten we zeggen dat Chelsea in ieder geval de favoriet is... Uh, zeker over twee wedstrijden. Goed, dat is Chelsea, Galatasaray. En dan Huntelaar, die speelt tegen die ploeg... waar het geen succes werd. Hij werd voor veel geld gehaald van Ajax... en was daar binnen de kortste keren weer weg. 27 miljoen euro Je hebt het paraat. hebben ze betaald toen voor hem. Maar hij speelde uiteindelijk een half jaar ruim voor Real maar. Hè. En toch, ik zag die cijfers vandaag nog even. 20 wedstrijden gespeeld in de primaire Divisie acht goals. Eigenlijk is dat helemaal niet zo slecht. Huntelaar is een man die gewoon 1 op twee uh, loopt in een competitie. En toch was hij niet goed genoeg en ging hij naar Milan... en daarna van Milan weer naar Schalke. Want bij Milan was het ook niet echt heel erg succesvol... Ja, uh, gevoelens vraagt aan iedereen, weet je wel. Maar ja, als je een half jaar gespeeld hebt bij een club, denk ik niet dat dat echt een rol meer speelt na die, uh, die tussenstap ook alweer in Milaan. Uh, maar oké, okay, hij zal heel graag willen scoren tegen Real, ook al voor Oranje in beeld bij Van Gaal. Nels zelf zal, het WK komt er heel snel aan. Ja, en bovendien, hij is net terug van een blessure, dus hij zal gretig zijn. Twee blessures, twee keer een, een, een vervelende knieblessure. Hij heeft heel weinig gespeeld, zeven wedstrijden pas dit seizoen, vier doelpunten. Is hij wel weer helemaal fit? Ja, hij. Hij oogt ook echt fit, heel erg afgetraind. En hij uh, heeft in vier wedstrijden sinds zijn terugkeer alweer twee goals gemaakt. Uh, tegen HSV scoorde hij, toen nog tegen Van Marwijk. Hij scoorde tegen uh, Leverkusen. Dus uh, dat geeft wel aan dat hij best goed teruggekomen is. Dat hij al vrij snel in vorm is. Goed, vanavond allemaal te volgen hier op Radio 1. Op de televisie moet u kiezen, want de NOS zendt maar één wedstrijd uit... en daarna de samenvatting van de andere. Zeker, we hebben live gekozen voor Galatasaray tegen Chelsea... maar het was een lastige keuze dit jaar. <laughs> kan me voorstellen. Dankjewel Arno en veel plezier vanavond. We gaan het nog even over februari. Februari was extreem zacht. Dat hadden we trouwens al gemerkt bij het weerbericht. Een vrij zonnige en best wel een mooie dag. Morgen minder zacht. Echt hele hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Een vrij zachte lucht. Ook in Twente werd het vandaag uh, Ruim 14 graden. Ongewoon zacht is voor de tijd van het jaar. Wordt oh, dus weer zacht een graad of 12. Zachte lucht uit het zuiden. Zo Willemijn, Over dat zachte weer. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? 1.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 Dit is Radio 1. De tijd op Radio 1 en in het hele land trouwens is half zes. Hier is het NOS Journaal met Mark Visser. Voor het vluchtige stel is opgepakt. Volgens de Duitse politie zijn de twee rond drie uur gearresteerd... in een hotel in Schwechten ten zuidoosten van Dortmund. Het hotel was omsingeld door de politie. De arrestatie verliep volgens de woordvoerder rustig en zonder geweld. De politie heeft een vuurwapen in beslag genomen.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 Staatssecretaris Steven van Justitie is niet onder de indruk... van de woorden van ChristenUnie-leider Arie Slob in het tv-programma 1 op 1. Slob dreigde de steun van zijn partij aan verschillende kabinetsplannen... op te zeggen als illegaliteit strafbaar wordt. Teven zegt dat er geen sprake is van uitstel van het Westvoorstel. En het Syrische leger heeft in Damaskus 175 rebellen gedood. Dat meldden de Syrische staatsmedia. De opstandelingen liepen in een buitenwijk... die ze al een tijd in handen hebben in een hinderlaag... De meeste doden zouden lid zijn van Al-Nusra een aan Al-Qaeda gelieerde beweging. Tot zover de hoofdpunten. En naar de hoofdpunten van het weer. Februari was extreem zacht, Willemijn, uh, horen we. Wat is dat extreem zacht? Waar moeten we aan denken? Ja, dat we net niet de top 3 uh, gehaald uh, hebben, maar dat we wel zo'n 3 graden warmer waren voor uh, wat normaal was voor de maand. Normaal ligt de temperatuur rond 3,3 uh, graden en wij zaten op uh, 6 graden. Ja, half. Winter kan je dat nauwelijks noemen. Nee, nee. En andere maanden natuurlijk ook niet. December was uh, zacht. Januari was uh, zachter. En, uh, februari was het zachtst. Ja. Dus het werd eigenlijk alleen maar warmer. Uh. Ja. Blijft de lente ja. de komende dagen? Nou, ik dacht, we gaan het eens even anders doen. Oh. Ja. <laughs> we pakken nee. het heel anders ja, aan. Ja, Let op. Gaan het, we gaan het gewoon heel anders doen. We hebben het over te zacht allemaal gehad voor de tijd van het jaar. Nu ga ik het even hebben over te koud voor de tijd van het jaar. Maar dat is maar heel kort stukjes. Alleen voor het weekend... Uh, vanaf het weekend ligt de temperatuur namelijk s'nachts... Zo rond dat vriespunt is de kans op lichte vorst. En normaal zouden we nu dan een graad of twee moeten hebben in de nacht. Dus we krijgen wat koude nachten. Ja, en dat de komende nacht is dat al het geval? Nee, de komende nacht is dat nog helemaal niet het geval. Dan ligt de temperatuur tussen de twee en de vier graden. Dus eigenlijk heel normaal voor de tijd van het jaar. Het is helder. En morgen krijgen we te maken met een regengebied wat overtrekt tijdens de regen is het dan 8 à 9 graden. En ook dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. Maar goed, in het weekend roert maart uh, zonstaart. Dankjewel, <laughs> nou, ja. Willemijn. Oké, okay, we gaan naar de verkeersinformatie. Wijnald Zwaan. Het is nog steeds nauwelijks sprake van een avondspits. Staan wat dagelijkse files rond Rotterdam. En bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd aan de zuidkant van de stad... op de A4 richting Den Haag. Bij Knopend de Nieuwe Meer is de rechterrijstrook dicht. En dat maakt meteen ook uh, een van de weinig opvallende files. De A10 Zuid loopt vast tussen het Amstel Business Park en Knoop en de Nieuwe Meer. Vijf kilometer. Ja, het alternatief is natuurlijk de A2 en de A9. Nou, verder nog een wat langere file op de A58 in het zuiden. Van Eindhoven naar Tilburg tussen Beste en Oorschot vijf kilometer. We hebben zojuist de Nederlandse politie gehoord... over de arrestatie van het voortvluchtige Nederlandse criminele stel. We gaan zo eens even kijken hoe er in Duitsland over wordt bericht.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 Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Ook in Duitsland is de arrestatie van het Nederlandse criminele stel groot nieuws. Gaan we over praten met Tim de Wit, onze correspondent. Tim, hoe berichten de Duitse media daarover? Nou, uh, Groot, zoals je zegt, ook vandaag weer uitvoerig uh, verhalen in uh, de media. Niet alleen de regionale media in de grensstreek... maar ook echt landelijke media pikten dit verhaal op. Uh, dat begon gisteren al, gisteravond vooral... na die grote zoekactie in Gronau... waar de politie toen al met, met, met arrestatieteams en, en een helikopter was uitgerukt. Dat trok al meteen heel veel bekijks van, van Duitse journalisten. En dat, dat werd vandaag alleen maar meer. Uh, dat merkte je bijvoorbeeld na het bericht uh, vanmiddag... dat dus eerst de gestolen auto van de twee werd teruggevonden in Münster. Die blauwe Honda waar ze in rond... Uh, reden. En vervolgens kwamen er uh, tips binnen uit Keulen, maar zelfs ook wat andere dorpen in Duitsland, dat mensen het duo gezien zouden hebben. Maar ja, dat bleek uh, elke keer niet het geval. Uh, sowieso viel me wel op trouwens dat de Duitse politie al die tips heel serieus nam. Of het dus nu Keulen was, of ook in Münster, of gisteren in Kronau. De politie ging er meteen uh, met een arrestatieteam op af. En uiteindelijk kwam de gouden tip dus uit Zwerten en konden de twee daar in een hotel uh, worden aangehouden. En zijn er nog bijzonderheden naar buiten gekomen in Duitsland? Nou, wat ik even in verschillende Duitse media las... is dat het hotelpersoneel de twee herkende... toen ze daar binnenkwamen. En direct de politie heeft uh, gewaarschuwd. De twee zaten in het hotel Tsum Ostentor. Uh, heb ik even opgezocht. Het was echt een heel klein doodgewoon hotelletje, echt op een hele drukke kruising in Schwerte. Schwerte ligt dus vlak onder Dortmund, wonen zo'n 50.000 mensen een, een redelijk groot dorp, zou ik maar zeggen. En als je naar de kaart kijkt, dan zie je dat je, als je vanuit Münster de autobaan A1 neemt naar het zuiden, dat je dan precies langs Schwerte komt. Dus vermoedelijk hebben ze dus die gestolen auto in Münster achtergelaten, daar een andere auto weten te regelen, en vervolgens over die A1 naar Schwerte gereden. Ja, jij hebt een foto getwitterd daarvan, inderdaad, van het hotel, heb ik eventjes doorgetwitterd. Twitter, dus dan kan iedereen thuis ook kijken hoe het eruit uh, ziet. Dus uh, daar is de arrestatie heeft plaatsgevonden. Heb je trouwens, want jij zegt, die tips hè, die er binnen zijn gekomen... die worden in Duitsland heel serieus genomen. Is er in Duitsland ook zoiets als opsporing verzocht? Want hoe kwamen die mensen aan hun informatie? Je hebt hier inderdaad wel een opsporing verzocht. Aktenzeichen XY heet dat hier. Maar omdat het nieuws hier gisteravond pas echt loskwam hadden die nog niet de kans om de aandacht aan te besteden. Nee, het feit dat die mensen herkend werden kwam echt omdat alle kranten, maar ook op internet, de foto's van de twee hier ook uh, werden gepubliceerd. Ook op Facebook zag ik heel veel mensen die foto's delen. En ja, ook had de, de Duitse politie dat duo uh, direct op een opsporingslijst gezet. Zodat dus niet alleen politie in de regio en uh, Noord-Rijn-Westfalen de deelstaten waar die twee dus het uiteindelijk ook gevonden zijn, maar dat die ermee bezig waren... maar dat ook het hele land uh, ernaar kon uitkijken... of ze eventueel uh, gespot zouden uh, worden. En dat heeft dus effect gehad, want uh, ja, al die media-aandacht zorgde ervoor... dat dus blijkbaar zelfs uh, hotelmedewerkers in het uh, Zwerten uh, direct wisten wie ze voor zich hadden. Ja, daar kwam dus de gouden tip vandaan. Dankjewel Tim. Tim de Wit was dat vanuit Duitsland. Syrische leger heeft 175 rebellen gedood aan de rand van Damascus, meldde Syrische staatsmedia. Correspondent Sander van Horen aan de lijn. Sander, wat is daar allemaal gebeurd? Een hinderlaag uh, van een grote groep rebellen. Aantallen lopen trouwens een beetje uit 175, hoor je, van de Syrische staatsmedia. De uh, Syrische oppositie heeft het over 70 met nog een groot aantal vermisten. Dus het ligt er een beetje tussenin, maar in elk geval, hoe je het ook bent of keert, een grote groep die uit een uh, buitenwijk van Damascus trok. En daarin een hinderlaag gelopen is van het Syrische leger. Beelden op de televisie van een landweggetje. Want zodra je die buitenwijk uitloopt, loop je eigenlijk het open veld. Wat in een landweggetje bezaaid met lichamen. Ja, om wie gaat het? Wat voor mensen zijn het die in die hinderlaag zijn gelopen? Rebellen, uh, volgens de Syrische televisie opnieuw... en dat is dus een bron die je enigszins moet wantrouwen... maar van Jabhat uh, al-Nusra, een al uh, al-Qaeda gelieerde rebellengroep. En volgens die Syrische televisie weer... zaten daar ook buitenlandse strijders bij uit Tsjetjenië... uit uh, Jordanië, uit Qatar en Saudi-Arabië. Dat is wat zij erbij vertellen. En ze zeggen er meteen bij dat die uh, op weg waren uit die buitenwijk... die in handen is van de rebellen. Dat zou je op zich misschien vreemd kunnen vinden om zich aan te sluiten in andere delen van Syrië... bij andere groepen rebellen. Want dat is de reden waarom ze de stad uit zijn gegaan. Want dat is namelijk het vreemde draai. Dat is het, is het vreemde. En uh, de Syrische televisie en de uh, Libanese televisie... die speculeren erop dat ze naar het zuiden trokken. Daar zou een grote groep rebellen zich samenscholen om op te marcheren naar Damaskus. Maar de Syrische oppositie zelf... die zegt dat ze gewoon naar een ander deel van Damaskus gingen. Hoe het ook uh, zij. Het is natuurlijk wel een grote groep uit een buitenwijk van Damaskus... die stevig in handen was van uh, de Syrische rebellen. En dat, dat zullen ze wel voelen. Dat uh, geharde strijders, want dat zijn ze in de regel bij al dat er zo'n grote groep van is uitgeschakeld. Ja, want het is een buitenwijk van Damascus. Wat voor ja. soort, soort wijk is dat dan? Rauta, dat is een, uh, een buitenwijk die je ongetwijfeld nog kent. Augustus vorig jaar, daar was die chemische aanval in die ah, ja. wijk. Nou ja, dat ja. is een. Ja, precies. Het is, het is een buitenwijk. En dan moet je niet denken aan uh, Amstelveen bij Amsterdam of zo. Hoor. Het is veel landelijker. Eigenlijk een, beer, een dorpje tegen uh, Damaskus aan. Ja, en veel van die buitenwijken... die zijn nog altijd in handen van de Syrische oppositie. Daar wordt uh, opgebombardeerd door het Syrische regeringsleger. Ook van die beruchte vaten die uit helikopters uh, gegooid worden. En ja, dat is dus een, een continu uh, gevecht. Uh, met name bij dit soort buitenwijken. Uh, waar Al-Nusra in dit geval actief was. En we zullen zien de komende dagen of dit een gevoelige slag is geweest... voor de oppositie in deze buitenwijk Rauta. Of dat daar nog heel veel meer strijders zitten... die de strijd met de Syrische regering voort kunnen zetten. Dankjewel Sander. Sander van Horen was dat. Francisco Sanchez Gomez is overleden. Oftewel Paco die Licia. Componist en muzikant. Straks Jessica van Spingen. die naar een flamingo bar is gegaan. Dit is tot zes uur. Het NOS Radio 1 journaal Met Bert van Sloten. Maar is het feest in Zwolle, want daar huldigen ze de drie Zwolse schaatsers. Lotte van Beek en de broers Mulder. Maar Hamer is ook op het grote kerkplein in de Overijsselse hoofdstad. Ja, de huldiging van Michel Mulder, Ronald Mulder en natuurlijk ook Lotte van Beek is nog uh, bezig. Ze zijn zojuist, uh, hebben ze de pinning gekregen voor ereburger van de stad de Zwolle. Uh, ja, hier naast mij eigenlijk aan de andere kant, net van het hek, uh, staat Timer van der Kool. Jij was zojuist een van de gelukkigen die uh, Michel en Ronald even wat vragen. Je stellen. Er staat allemaal tussen de mensen. Hoe ervaar jij het hier? Ja, ik vind het super leuk. Ja, echt super mooi uh, hier in Zwolle. Echt uh, geweldig. het ja, werd even net gememoreerd op het podium. Uh, alle Zwollenaren of de mensen uit de Omgeving Zwolle zijn nogal goed met de sprint. Waar komt dat door? Ja, ik weet niet, misschien zit het in ons bloed. Ik, uh, ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk, uh, ja, ik denk dat het gewoon goed trainen is. En, uh, dat het gewoon in ons bloed zit. Snelle mensen op de korte afstand. Ja, dat, uh, dat is dan zo, ja. Jij ja, ziet het hier uh, gebeuren. Hoop je over een aantal jaren hier zelf nou te staan? Ja, natuurlijk. Dat hoop ik. Uh, natuurlijk zeker. En ik ga er ook al zo doen om dat te behalen. Wat vond jij nou het mooiste van zojuist van de huldiging? Dus uh, daarom wil ik jou voor. Nou ja, dat de drie, uh, nou, dat de drie uh, sporters gehuldigd werden, dat vond ik toch wel super mooi. Zwolle doet het goed, hè. werd het oh, ook oh, gezegd. Oh, oh, oh, oh. Zwolle staat zeventiende op de medaillespiegel. Boven landen als Groot-Brittannië en Japan. Ja, dat vind ik super gaaf. Ik had het nooit gedacht. En uh, ja, het betekent ook hoe sportief Zwolle misschien is. Uh, kon... Zwolle, uh, uh, de viert hier feesten. Huldigt zijn helden hier. Ze heen, staan hier trots achter me op het podium trainers, met grote bosbloemen, grotere bosse bloemen alle, in ieder de geval werd net al gezegd. Uh, dan in Sochi. Ze staan er ook zelf bij met heel gelukkig. Uh, nu even van het woord is uh, Ronald Mulder en, en hij praat even mijn, tegen de mensen. Ontzettend trots en ik hoop dat ik ontzettend veel kinderen ook enthousiast heb gemaakt om ook. Deze droom na te leven. Ik weet dat ik zelf naar de Olympische Spelen heb gekeken en die droom ook had. En ik hoop dat jullie allemaal aan het sporten gaan. Ronald Mulder aan het woord. Hier op het plein in Zwolle. En inderdaad, de jeugd. Die hoopt hij te stimuleren, ook met zijn prestatie. Maar dat is in ieder geval wel overgekomen bij de skiervereniging Die hier iets verderop. Met ongeveer 60 man tussen het publiek staat in Zwolle. Het feestje gaat nog wel even door hier in Zwolle. En de helden, de sporthelden, die staan hier op het podium. Mark Hamer in Zwolle bij de Huldiging. Maar na vandaag is het allemaal afgelopen, want dan gaan de sporters gewoon weer trainen. Want er komen nog een aantal wedstrijden aan. Feyenoord Zwaan is bij de ANWB voor de verkeersinformatie van vanavond. Schijde avondspits, Een aanrijding op de A10 Zuid. Verstoort dat beeld een beetje. Het gebeurde op de A10 Zuid richting Den Haag. Staat file vanaf het Amstel Business Park tot aan knopend de Nieuwe Meer. Vijf kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Omrijden dat kan via Amstelveen over de A2 en de A9. I wanna be drunk when I wake up. On the right side of the wrong bed And never in excuse I made up Tell you the truth that it was Didn't kill me It never made me stronger at all Love will scar your makeup Lipsticks to me So now I maybe lean back there I'm sat here Wishing I was sober No, I'll never hold you like But a house gets cold when you got the heating. Without you to hold, I'll be freezing. Can't rely on my heart to beat in Cause you take parts of it every evening. Take words out of my mouth just from breathing. Replace with phrases like when you're leaving me. Should I, should I? Maybe I'll get drunk again. I'll be drunk. Be drunk again to feel a little love. I wanna hold your heart in both hands. Now, watch it whistle at the bottom of a coke can. And I got no plans for the weekend. So, should we speak then? Keep it between friends. Though I know you'll never love me like you used to. People like us see the flicker of the clipper when they light up. Flames just create us. Burns don't heal like before. You don't hold me anymore. On cold days, cold places the band's name. I know I can't heal things with a handshake. You know I can't change as I began saying. You cut me wide open like landscape. Open bottles of beer but never champagne. To applaud you with the sound that my hands make. Should I? Should I? Maybe I'll get drunk again. I'll be drunk again. I'll be drunk en drunk was dat. De Flamingo-wereld die rouwt. Een van de grootste flamengo artiesten is overleden. De Spanjaard Paco de Lucia. Hij overleed op 66-jarige leeftijd in Mexico. Een man die vernieuwde, die de muziek ook buiten Spanje op de kaart zette. En een voorbeeld was voor velen. Correspondent Jessica van Spingen ging naar een van de bekendste Flamingo-bars in Madrid... en sprak daar met een van de gitaristen. Een groot fan. No, vamos. Je ziet het al aan zijn handen. Eén nagel is extra groot. Yo llevo esto, desde los 14 años, lo pongo. Sinds dat hij veertien is, heeft hij al zo'n lange nagel om gitaar mee te spelen. Sommige jongeren gebruiken daar een plastic dingetje voor, een plekteren. Maar hij zegt, nee, dat doe ik gewoon met mijn nagel. Antonio Zori el Muñeco, een echte flamenco-gitarist. Es un poco como Paco. Eh, eh, no, is eh, mogelijk. <laughs> Dat is onmogelijk om hem na te doen, zegt Antonio. Sabía de todo, o sea, era, era un fenómeno. Het was een fenomeen, Paco de Lucia. El de chiquitito, su padre era guitarrista. Hermano mayor. Hij begon heel vroeg, want zijn vader was al gitarist, zijn broer. Pero no al nivel de este maar zoals hij het uiteindelijk leerde, ja, dat ging boven alles uit. Want had hij een bepaalde specialiteit? No, es que flamenco no es especial. Ja, het is een kwestie van heel veel studeren. Hij moet ontzettend veel op de gitaar gespeeld hebben. Si no le das corazón.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 El Estaba, een ejemplo para usted también. Para mí, para toda la juventud. Ja, voor mij, maar eigenlijk voor alle jonge gitaristen ook. Para Paco de Lucia. Dat hij maar met God in de hemel mag zijn. Muchas gracias. Nada. Mooie reportage was dat van Jessica van Spingen. De strenge anti-homo-wet in Oeganda heeft veel losgemaakt in de hele wereld. Ook Nederland gaat het ontwikkelingsbeleid ten aanzien van Oeganda drastisch herzien. U hoorde daar gisteren minister Ploem al over. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken heeft de Oegandese ambassadeur in Nederland op het matje geroepen. Hij vertelde dat in Australië, want daar is hij aan NOS-correspondent Robert Portier. We hebben de tijdelijk zakenklasse van Oeganda ontboden op het ministerie van Buitenlandse Zaken. En wij gaan ook onze ambassadeur eh, op laten treden in Oeganda. Die gaat naar de minister van Buitenlandse Zaken van Oeganda toe. Met een duidelijke boodschap eh, dat wij graag zien dat eh, de wet die door president Museveni is getekend niet van kracht wordt. En u heeft ook een, een machtsmiddel achter de hand. Geen hulp totdat de wet is herzien geen hulp totdat de wet is herzien. Althans, geen hulp aan de overheid. Maatschappelijke organisaties in Oeganda kunnen rekenen op de steun van Nederland. Wat betekent het eigenlijk in de praktijk dat die, dat die hulp stopt? Het betekent dat ze geen geld meer van ons krijgen. Ze krijgen geen geld meer voor een aantal programma's... bijvoorbeeld in de justitiële sector. En ze hebben ook geen uitzicht op betalingsbalanssteun. En die is erg belangrijk voor Oeganda... omdat ze het nog steeds vrij moeilijk hebben. Nu uh, is Nederland één van de spelers die, die geld geeft aan, uh, aan Oeganda... Maar ik heb begrepen dat u ook op zoek bent naar Europese steun om eigenlijk verder stopzetting te regelen. De invloed van de Europese Unie in Oeganda is natuurlijk veel groter dan alleen van Nederland. De Europese Unie is een hele grote en belangrijke samenwerkingspartner van Oeganda. Twee jaar geleden is de betalingsbalanssteun aan Oeganda vanuit de Europese Unie stilgezet, opgeschort... Um, er is sprake van de mogelijkheid dat die wordt uh, gedeblokkeerd, dat die wordt uh, ingezet voor Oeganda. Nederland pleit er sterk voor dat dat niet gebeurt zolang deze wet niet van tafel is. Heeft u inmiddels overleg gehad met Europese collega's? Wij zijn druk in overleg met onze Europese collega's. Ik moet wel zeggen dat uh, ik mij gesterkt voel door het feit dat uh, de internationale verontwaardiging over deze wet heel breed en heel groot is. Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon heeft gezegd... haal die wet van tafel. Dus ik eh, weet bijna zeker dat de Europese Unie eensgezind zal zijn... in het afwijzen van deze wet. In Oeganda kan ik me voorstellen dat men nu zegt... waar bemoeien al die Nederlanders zich mee? Wij bepalen zelf al wat er in ons land gebeurt. En juist het feit dat u zich er tegenaan bemoeit... kan misschien wel zorgen voor extra steun voor dit soort maatregelen. Ik denk dat in dit geval uh, sterk moet gelden... dat we niet willen samenwerken met een overheid die mensen zo sterk discrimineert. Uh, natuurlijk uh, zullen mensen zijn uh, waar bemoeit uh, die zeggen waar bemoeit Europa zich mee. Maar ja, dit is wel Nederlands-Europees belastinggeld dat naar dat land gaat. En ik vind het niet verantwoord om ons belastinggeld te geven aan een overheid... die op deze manier met zijn eigen onderdanen omgaat. Maar tegelijkertijd vind ik het wel heel belangrijk dat wij als Nederland en als Europa duidelijk signaal geven... homo's behoren niet gediscrimineerd te worden... en al helemaal niet vanwege hun geaardheid levenslang in de gevangenis te verdwijnen. Minister Timmermans, Timmermans van Buitenlandse Zaken was dat vanuit Australië. Robert Portier, onze correspondent, sprak met hem. Misschien kunt u zich nog dat herinneren. Een onbekende haalde de rekening van de voedselbank in Almere helemaal leeg. November vorig jaar was dat. 14.000 euro was verdwenen. Nu is die opgepakt. En er is ook bekend wat er met het geld is gebeurd. Peter Mons is directeur van het voedselloket in Almere. Goedemiddag. Hele goede middag. Wat is er met dat geld gebeurd? Uh, nou, helemaal helder is dat niet. Er zijn in ieder geval duurzame consumptiegoed van aangeschaft. En iets van virtueel geld, heb ik begrepen. Virtueel uh, geld? Wat is dat? Ja, dat is een hele mooie benaming voor bitcoins. Oh, de bitcoins. Uh, ja, en uh, uh, daar zal het een mix van geweest zijn. Want met bitcoins kun je tegenwoordig ook in Nederland... overal mooie duurzame consumptiegoederen aanschaffen. Je schijnt er van alles mee te kunnen betalen. Maar betekent dit ja. dat u kunt fluiten naar het geld? Uh, nou, dat is, dat is me niet, nog niet heel helder... maar uh, gemiddeld zorgen die er wel wat uh, spullen weg zijn. Uh, uh, en en als, als ik de politie heel goed beluister... zijn er wel wat duurzame consumptiegoederen in beslag genomen. Maar als die nou van ons geld aangeschaft zijn... ja, dat zou je bijna van ondersteunen. Ja. Kent u trouwens de man die is aangehouden door de politie? Uh, helaas niet. Of helaas niet, ja... Uh, het schijnt iemand te zijn die wel het geld uitgegeven heeft, maar niet daadwerkelijk de pinpas uh, bij ons gestolen heeft. Oh. Dus, uh, dus het is eigenlijk een hele. Ja, u ja want uh, u weet dus ondertussen nog niet wie die pinpas gestolen heeft. Nee, nee. En uh, de angst bij ons is natuurlijk dat dat uh, wel een vrijwilliger is geweest uh, die dat gedaan heeft en die misschien mogelijk nog rondloopt. Ja. Binnen onze organisatie. Dus uh, daar zitten wij vooral met smart op te wachten. Van uh, wie, nou ja. wie heeft nou werkelijk... Precies. Uh, nou ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Want is het ook zo inderdaad dat iedereen elkaar nu een beetje aan het aankijken is? Of eigenlijk al de afgelopen tijd aan het aankijken was? Nou ja, dat is uh, een aantal maanden heel sterk geweest. En dat begint nu uh, inderdaad weer. Het is wat, wat weggeëpt, Maar ja, het gevoel van... Uh, kan ik mijn collega vrijwilliger wel vertrouwen? Uh, ja, dat is er wel. En dat uiteraard heeft uiteraard dit zo ook weer worden gebruikt die wat minder vriendelijk waren, we gaan zien van alle dreigwilligers. Ja, dat voel je. Ja, maar de politie heeft daar nog niks over kunnen zeggen of weet het gewoon nog niet en ze dus hebben daar in ieder geval naar ons toe nog niet over gesentiebeerd. Dus nee. uh, wij wachten met spanning af. En ja. we zijn buitengewoon geïnteresseerd. Uh, en dan dat zullen we graag als uh, schone en organisaties ja. uh, organisatie verder kunnen gaan. Ja, en voor alle helderheid, uh, het geld is wel verder gecompenseerd, want iemand heeft uh, diep in de buidel getast. Hè? Nou, heel veel mensen heel veel. hebben uh, ja, diep precies. in de buidel getast. Dus, He, dat, uh, wat, wat, wat dat, dat betreft, gaan... niemand leidt daar verder onder, gelukkig. Nou, in ieder geval is helder wie het